Het Europese parlement en de Europese regeringsleiders moeten deze zomer nog officieel instemmen met de benoeming. Draghi wordt dan na Wim Duisenberg en Trichet de derde voorzitter van de Europese Bank. In de Syrische stad Daraha is een massagraf ontdekt. Volgens een mensenrechtenactivist zijn er dertien lichamen uit het graf gehaald. De plek is door de autoriteiten afgesloten nadat inwoners van de stad het graf hadden gevonden. Daraha is al weken het toneel van felle protesten tegen het regime van president Assad. Ook in andere steden wordt nog gedemonstreerd. Gisteren gingen duizenden betogers de straat op in een voorstad van Damaskus. Het was de grootste demonstratie bij de hoofdstad in drie weken. Ouders in Nederland nemen steeds meer tijd voor hun kinderen. Dat staat in het gezinsrapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau... Gemiddeld besteden moeders 14 uur per week aan de zorg en opvoeding, vaders zes uur. Dat is bijna twee keer zoveel als in 1980. Verder staat in het gezinsrapport dat een derde van de ouders de combinatie van werk en opvoeding zwaar vindt. Een op de tien vaders en moeders zegt de opvoeding vaak niet goed aan te kunnen. Verder groeien steeds meer kinderen op in relatieve armoede. Dat komt door de financiële crisis. 6 tot 9 procent woont in een gezin dat niet genoeg geld heeft voor kleren en eten. Het weer, het is bewolkt en ongeveer 12 graden. Morgen vooral ten noorden van de rivieren wat regen. In het zuidenzon wordt 14 tot 19 graden. Dit was het NOS Show. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht.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 C-F-M. www.zfmzandvoort.nl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 Perdono, se si, quel che è fatto è fatto io ovvero chiedo scusa Regala al mio sorriso io ti porgo una Su questa amicizia nuova pace si osa, perché so come sono e infatti chiedo perdono Se quel che fatto è fatto io ovvero chiedo scusa Regala mio sorriso io ti porgo una rosa, Su questa amicizia nuova pace sì, rosa, perché so come sono, infatti chiedo, perdono. si fatto fatto, osa sì, Perdono, qui l'inferno no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 ik heb het gevoel dat ik een mooie zonnetje heb. een mooie Ik weet niet of ik het goed Oh oh oh Amicizia, noem pace, si. Sì, Sterk, uh, son, come, sono e En ja, nou. Neil the light.